Het weer volop zon, alleen op de stranden kan mist voorkomen. De temperatuur stijgt in het binnenland naar 22 tot 25 graden. Aan zee koeler, mogelijk een bui in het oosten en zuidoosten. Morgen wisselen zon en wolkenveld elkaar af... bij maximaal tussen 14 graden aan zee en 20 in Limburg. ABB Verkeersinformatie. Files op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Brugge 2 kilometer. En richting Amsterdam bij de afrit Bunschoten nog 3 na een ongeluk, maar de weg is wel vrij. Op de A7 afsluit Dijk-Heerenveen tussen Joure west en knoppet 2 kilometer. Een korte file op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Knoppet-Raasdorp 2 kilometer. De N 270, de weg Helmond-Deurne is in beide richtingen dicht na een ongeluk. De N201 Zandvoort-Uithoorn bij Bentveld 3 kilometer file. Maar voor de rest is het vanuit de Kust de rust, redelijk weergekeerd. De N305 tenslotte de weg dronten naar Almere. Daar liep even een paard op de weg bij Nijkerk. En Daarom is de weg daar dicht. Uw bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor projectverhuizers met PPV keurmerk op projectverhuizen.nl.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 Goedemiddag van harte welkom bij dit is de dag. Vanmiddag praten we aan tafel over het nieuwe winkelen. Want verdwijnt de klassieke winkel en gaan we alles via internet doen of ligt het toch wat genuanceerder? Aan tafel. Karin Karsten, zij weet als psycholoog hoe we kunnen voorkomen dat we verslaafd raken aan winkelen. Jeroen Schulten, hij weet hoe wij verleid kunnen worden tot winkelen. Laura De Jong, zij weet hoe het is om een jaar geen kleding te kopen. Gerard Schutte, hij is supermarktdeskundige en koormodenaar, hij is hoogleraar e-marketing. Wij uh, zijn Gerard Rutte, hè? sorry, ik zei het alweer fout. Wij zijn benieuwd of u denkt dat u op termijn meer via internet gaat kopen... of dat u toch gewoon in de gewone winkels blijft winkelen. Laat ons dat weten via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD of ga naar de website ditstedag.nu. Karin Karsten, u heeft een boek geschreven over koopverslaving. Um, daar liet u ook al dingen over doorschemeren. Is het zo uh, dat de verslaving toeneemt voor, vanwege internet... of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit? Nou, Het maakt zeker uit. Het is... Um... Het uh, extreemste geval heb ik gehad dat iemand en internet verslaafd was. Dus shoppen via internet. En dat was inderdaad in die periode vanaf uh, tien uur s avonds dat hij zo uh, aan het shoppen was. Heel moeilijk om daar vanaf te komen. Maar wat hij deed, hij kon eigenlijk niet wachten om iets te hebben. Dus hij kocht wat hij had besteld op internet ook nog eens fysiek in de winkel. Dus dan... Had die twee, twee... En daarmee uh, raakte hij behoorlijk aan de grond met vijf kinderen. En op een gegeven moment van directeur naar de opvang, de dakloze opvang. Dus het, uh, dat was heel erg akelig. Dus voor deze meneer is inderdaad via dat internet shoppen Nog erger het eigenlijk. veel duurder geworden. Ja. En ja ik heb een aantal ook wel gezien die uh, daarvoor dus wel fysiek in winkels kwamen. En daarna ja, toch via internet shoppen. Het uh, leuke van het pakje thuis wat er komt... en um, toch op je eigen tijd kunnen shoppen... dat zijn een heleboel voordelen van het internet shoppen. Ja, dat dus Dat maakt, maakt de mogelijkheid groter om ja. op te winkelen. Wat zijn nou factoren die maken dat mensen daar uh, verslaafd aan kunnen raken? Ja, verslaafd aan raken, dat doe je inderdaad niet zomaar. Want ik wil ook niet de indruk wekken dat shoppen niet leuk is. Ik bedoel, ik ben zelf hartstikke enthousiast voor shoppen en het is prima... Maar verslaving is echt dat je de impuls om te shoppen niet kunt weerstaan. En dat je merkt van, um, bijvoorbeeld het is zaterdagmiddag, het is een euro vier... en je hebt nog niks gekocht, dus je... Moet naar die winkel. Hmm. En als je dus niet naar die winkel toe gaat, dat je ook merkt dat je, nou ja, wat normaal met drugs ook onthoudingsverschijnselen zijn, dat je dus gaat zweten, dat je niet lekker voelt. Zo en, erg kan uh, het zijn, dus. Ja, zo erg kan het absoluut zijn. Ja, ja. Fysieke En ook verschijnselen. dat je bijvoorbeeld ook denkt: van, nou, ik kan me beter nu thuis blijven en kinderen, et cetera. En dat je toch, toch getrokken wordt naar die winkel toe. En um, ja, ook de kosten van de kinderen gaat. Ook de kosten van de aandacht gaat. Je hebt vaak spijt. Ik hoorde net een voorbeeld van... dan loop je gezellig met die tasjes door de stad... en dan ben je hartstikke trots. Nou, dat hoor ik niet van de mensen die koopverslaafd zijn. Hm. Want dan hebben ze bijvoorbeeld wel 600 euro gespaard... voor een hartstikke mooie tas. zitten ze ermee in de tram en dan denken ze... ja, wat is het eigenlijk toch? En dan begint die onvrede al en dan begint de frustratie al. En dan, ja, dat leidt ook heel vaak tot weer... Opnieuw shoppen. Ja, dus dat is een, een, een extreme vorm van, van winkel, meneer Scholten. Dat is niet wat u wilt bereiken hè, in uw winkels. Of wel? Ik twijfelt het even? Ik blijf te lang stil. Nee, nee, nee. Dit moet je niet willen. Nee, dit moet je niet willen. En, uh, ja. Maar hier kun je ook niet je beleid op, op gaan, gaan richten. Dus uiteindelijk is, het, uh, uh, ja, is die groep er en blijft die groep er. Ja. Uh, ja, en, en, en uh, iedere winkel die gebouwd wordt, die, die, die, die wil uiteindelijk die passant uh, over zijn of haar drempel krijgen. Ja, ja. Dus dat, dat zal blijven, en daar zullen we onze energie in uh, blijven steken. Uh, maar dat is, uh, ja, ik kan me goed voorstellen dat, uh, dat als je als koopverslaafde. Uh, maar dan nog, ook al is dan die winkel niet mooi, loop je dan door? Dat vraag ik me dan heel sterk af op het moment dat je uh, hiermee bent. Ja, ja. Het maakt misschien niet zo uit hoe het eruit ziet. Je wilt gewoon kopen dan. Je wilt gewoon kopen. Ja. En het is echt ook, um, tot en met de kassa heb je nog de opwinding en het plezier. En heel vaak is het gewoon naar de kassa. Is het vroeging? Uh, ja. Is het, is ja. het spijt? Is, is, er, is er wat aan te doen? Er is, uh, er is zeker wat aan te doen, maar het is niet echt dat je denkt... van jongen jonge, dat is heel makkelijk om uh, ervan af te raken. Het is, uh, je kunt beginnen met eens registreren. Uh, het zijn hele simpele dingen, bonnetjes bijhouden. Je kunt beginnen met um, dat je jezelf bijvoorbeeld op een budget zet... Hè, van uh, voor 50 euro uh, per week shoppen en niet meer dan dat. Uh, het liefst vertellen, want dat weet ik van mensen die koopverslaafd zijn... die willen dus ook niet voor de buitenwereld weten... Dus uh, het liefst dat geheim doorbreken en vertellen aan de ander. Zorgen dat je bijvoorbeeld toch uh, rekeningen aanzuivert. Want je betaalt idioot hoge rentes op uh, schulden. En, um, en dan met steun erbij gewoon toch kijken of je kunt afkicken. Ja. Maar sommigen lukt het en die vinden een andere bezigheid. Uh, bijvoorbeeld, was ook een heel mooi voorbeeld, iemand die nu tassig zelf ging... Maken in plaats van dat ze, ze de hele tijd gaan kopen. Okay. Ander voorbeeld: iemand die een personal shopper wordt. Dat is ook een goede, uh, oh ja. Dat is ook een goede ja. ja. je wel winkelen, maar ja. niet, niet voor jezelf. Ja. Ja. En weer een ander die, um, nou ja, toch met die uh, kleding wat anders gaat doen. Het naar dress voor succes brengt. En zorgt dus dat andere mensen die gaan solliciteren er piekfijn uit kunnen zien. Dus er komt iets, ja, dat je toch probeert te leegte, want vaak is er een gevoel van leegte binnen, uh, leegte, verveling, naargevoel. Je voelt je niet geliefd. Je voelt niet dat mensen van je houden. En dat je kijkt dat je dat gevoel gaat doorbreken. Ja, en dat is nogal een hele klus als ik u zo beluister. Ja. Ja. ja, ja, ja, ja. Laura de Jong, jij hebt een. Uh, niet dat jij shopverslaafd was. Dat even dat misverstand niet ja. hebben. Maar je hebt een mooi project opgestart. Wat toch wel een beetje hierbij aansluit. De Free Fashion Challenge. Wat, wat houdt dat erin? Uh, nou, de Free Fashion Challenge is ontstaan uit een persoonlijke, misschien toch ook wel... kleine, lichte shopverslaving. Um, ik was vooruit mijn studie heel veel bezig met mode en duurzaamheid. En um, wat ik merkte is hoe, hoe sterk ik daar ook mee bezig was... dat ik toch heel veel moeite had om fast fashion te weerstaan. En met fast fashion bedoel ik dan H&M, uh, uh, Primark, de winkels die, die kleding eigenlijk als wegwerpproduct uh, behandelen. En dat is natuurlijk het tegenovergestelde van, van duurzaamheid. En uh, tijdens mijn stage in Stockholm zag ik mensen die, die zich heel mooi konden kleden en die een heel goed stijlgevoel hadden. En toen realiseerde ik me, als je nu kunt leren over welke kleding bij je past, hè, wat echt jouw stijl is en, en welke kleuren bij je past en welk silhouet um, en je koopt alleen nog maar dat soort kleding, dan, dan ben je pas echt duurzaam mm. bezig. Want zolang uh, als een t-shirt van de H&M van Biologisch Katoen is, is het alsnog een wegwerpproduct voor veel mensen en is het effectvrij minimaal. En um, nou, die gedachte wilde ik eigenlijk omzetten in, in een project en om meer mensen met die visie kennis te laten maken. En dat is uh, de Free Fashion Challenge geworden en um, we zijn in 2010 begonnen. We we toen met 30 mensen uit de mode-industrie een jaar lang geen kleding gekocht. Het is absoluut geen anti-mode-project. Daarom zijn het ook allemaal mensen uit de mode-industrie die mee hebben gedaan. Um, maar we wilden wel aandacht vragen voor meer kwaliteit en meer duurzaamheid in de mode-industrie. Ja. Dus creatiever omgaan met wat je al hebt. en um, Je kunt evenveel geld blijven in, uh, uitgeven, maar je kan investeren in duurzamere of, of gewoon kwalitatievere kledingstukken. En is het je, is, je, is het je gelukt? Ja, het is gelukt. Oh ja? Je ja. hebt echt een jaar lang niks gekocht? Ja, klopt. Oh. Het was uiteindelijk Best was wel moeilijk eigenlijk, oh, ja? ja. Nee, want ik worstelde daarvoor dus. Want ik hoorde uh, ja. Karin net zeggen: van je kan met een budget van 100 euro per maand of zoiets doen. Dat lukte mij dus nooit. Het was altijd dat ik dacht: oh ja, maar ik heb nu een feestje of, of ik voel me nu uh, niet zo lekker, dus ik koop toch nog iets. En het is heel prettig of het helpt gewoon als je dus aan zoiets deelneemt en het met een hele groep mensen doet. En um, toen bleek het eigenlijk best wel makkelijk en ook best. Um, rustig te zijn. Want je, dan merk je pas hoeveel je op een dag met shoppen bezig bent. Ik weet niet of dat voor iedereen herkenbaar is, maar. Um... Ik merkte heel vaak in mijn dagritme, als ik afspraken had in Amsterdam... dat ik dan dacht, oh, kan ik dan ook nog tussendoor even naar die en die winkel? Of, mm. En dat is, denk ik, wat heel veel mensen doen. Ja, dus, dus het gaf jou rust. Stond je niet wanhopig voor je kledingkast af en toe? Um, dat je dacht, oh, maar ik heb nu echt niks voor dat feestje. Dat ja, denk ik namelijk altijd. Nou, had vooral, vooral met sollicitaties en zo was het vrij spannend. Ik merkte dat het dus echt iets is om een soort van zekerheid te kopen... een nieuw kledingstuk. Dat je denkt, ik heb een nieuw jurkje, dus nou, dan uh, neem ze hem die vast ook aan. wel." ja. ja. Um, maar uiteindelijk is het ook heel leuk om, om te merken dat als je ook al draag je het jurkje voor de derde keer. Heel veel mensen komen niet zo ver. Hè? Dat je een jurkje voor de derde keer draagt. Uh, dat, dat je dan nog steeds complimenten krijgt. Of een jurkje van vijf jaar geleden. Wat je op een grappig. nieuwe manier combineert. Ja, ja, dat heb ik ook gehoord dat mensen ja. zeggen van oh wat zie je er leuk uit. En dat je denkt yes die heb ja. ik al vijf jaar in mijn kast. En dat, ja, dat is heel leuk. Maar ja. zei jij nou dat heel veel mensen niet toekomen aan het dragen van hetzelfde jurkje drie keer? Ja dat weet ik zeker. Oh, ja. Ja? Mensen die koopverslaafd zijn. Die hebben precies wat jij nou zegt. Van, uh, die gaan inderdaad. Uh, die denken van ja ik heb het één keer aangehad. En dat kan niet. Ik kan niet ook een tweede keer naar een feestje met. Ja. Dezelfde jurk en die leren inderdaad ook dat je met een nieuwe accessoire of met een riem of weet, weet ik wat, dat je best opnieuw het heen kan. Ook, En die zijn ja. precies hetzelfde als jij. Van, uh, het ja, is ook geen top. extreem iets. Het is, het is als ja. ik aan mijn vriendinnen vraag, ik denk, ze hebben allemaal nog dingen in de kast met de kaartjes er nog aan. Hm. Ja. ja, de mannen ook hier aan tafel? Kom nee, maar en daar zeggen ze eerlijk ja, nee, nee, nee, om te beginnen uh, 60 van de mannenkleding worden vrouwen gekocht. Ja. Um, en dat geldt vooral voor de groep boven de 40. Uh, dan koopt de vrouw gewoon de kleding voor een man. Want een man heeft veel minder. Als je tegen een man zegt, je mag een jaar uh, niks kopen van kleding... zijn ze dolgelukkig. Want al die nieuwe kleding vinden we allemaal niks. Uh, ik moet zeggen, bij de jongen is het, uh, is het wel iets anders. Mm. Het andere wat ik net hoorde ook van drie keer... dat is typisch wat, wat Primark goed op inspeelt. Uh, heel lage prijzen, mindere kwaliteit... je draagt het één of twee keer en je gooit het weg. Mm. Nou... Is toch ideaal? Ja, nou ja, nee. Laura de Jong zegt niet. Ja. Het is als ik het uh, mag zeggen. Ja, weet ik, dus speelt, Als dat de wens van mensen is en een Primark speelt er goed op in door veel goedkoper te zijn en dan, dan blijven mensen dat daar dus gaan kopen. Ja, wat is uh, dan fout? Dat ma de massa dat wil. We hebben het net over dat de omzet van heel veel winkeliers zo sterk daalt. Ik geloof absoluut dat het te maken heeft met de belachelijke prijzen van Primark. Die prijzen zijn zo laag. Allereerst wordt het nooit op een eerlijke manier gemaakt. Niet van duurzame grondstoffen. Onze grondstoffen zijn te kostbaar om als wegwerpproduct te gebruiken, naar mijn idee. En ik denk dat heel veel winkeliers die wel kwalitatieve kleding verkopen... daardoor moeite hebben om hun hoofd boven water te houden. En dat ja. vind ik heel kwalijk. Top. Bepalen wij klanten welke winkels er zijn, welke winkels er blijven en welke winkels weggaan? Want als we niet kopen een winkel, gaat hij weg. En als we wel gaan kopen, dan blijft hij gewoon bestaan. Ja. Zo simpel is het leven. Ja. Maar toch lees ik heel veel onderzoek op dit moment. Er was een onderzoek van ING uh, onder consumenten. Dat was in relatie tot de crisis. Omdat veel mensen roepen, ik heb geen geld, dus ik moet wel goedkope kleding kopen. En daarin kwam heel duidelijk naar voren dat mensen uh, op zoek gaan... dat ze liever één keer een goede jas kopen op dit moment. Ze kunnen geld maar één keer uitgeven. Dan vijf goedkope dingen van een, een weg. Dat vind ik heel leuk het onderzoek. Maar moet je, moet je even kijken bij Primark? En er gaan, gaan nog twintig winkels open in Nederland. En waar je ook kijkt naar prime in Engeland of in Ierland of in Nederland... het is stervensdruk daar. Mm. En het zijn niet de kap, uh, mensen met de meeste geld willen komen... maar ze kopen allemaal het mandje vol. Maar het zijn dus twee bewegingen eigenlijk, Laura de Jong. Jij zegt van, ja, laten we naar die duurzaamheid gaan. En Cor uh, naar u ziet dat ook die behoefte... aan dat goedkope, goedkope kleding bestaat. En uh, meneer Scholten u maakt die winkels. Mm -hmm. Welke twee van die trends... welke, welke van de twee uh, overheerst in, mijn, in uw denken? In, in mijn denken overheerst de daadwerkelijk dat uh, de consument maakt dat wat er in de straatbeeld is. Yes. En dus wij, als wij bepalen. Dus wij bepalen. En ja, die ja. massa is te groot en de wereld is daarvoor te klein. Het, het omgekeerde geldt ook. Want op het moment dat er naar voren komt dat Primarkt wel kinderarbeid of op een oneerlijke manier zijn of haar kleding maakt... dan kan het ook heel snel afgelopen zijn. Maar ik geloof heilig in het feit dat wij de, het dat straat maken. Ja. Maar Laura, dan heb je ook. invloed. Ik geloof dat ook, inderdaad. En ik zie ja. juist om mij heen, en misschien is het de, de groep van mensen waar ik in leef... dat die mensen steeds meer bewuste keuzes gaan maken. En ik denk dat je het ook... Um Volgens mij loopt voedsel daarin een aantal jaar voor. En dat je bijvoorbeeld in de Albert Heijn ziet... dat, dat, een, dat de eerlijke producten uh, het voortouw gaan nemen. En dat steeds meer consumenten lokaler weer co willen consumeren. Ik geloof dat dat gewoon voor kleding ook uh, steeds ja, meer naar meneer, komt. Is dat zo, meneer Rutte? Dat, dat, dat die, die ontwikkeling er is in de supermarkt? Ja, nou, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Plus... Die, die een paar jaar geleden gestart is met fair trade bananen En die dacht van, nou ja, ze zijn wel duur, maar we gaan ze gewoon in de winkel hebben we geloven in, in duurzaam. En uh, nu verkopen ze meer bananen dan ooit. Dus, ja. dus wat dat betreft is het... Een Goed tekening. Dus je kunt, je kunt uh, Laura, die, die, uh, die veranderingen uh, tot stand brengen. Laten we eens even gaan praten met Maartje Maas. Maartje Maas, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent van Little Green Dress. Dat is dat, weer, dat is weer een andere manier ook om aan kleding te kopen. Komen niet uh, een jaar geen kleding kopen, zoals we hier net bespraken, maar ruilen, hè? Ja, dat klopt. Ja, en hoe gaat dat in zijn werk? Nou, eigenlijk heel simpel. Uh, alles wat je in je kast hebt hangen, uh, wat je niet meer draagt, maar wat nog wel goed is. En ik moet zeggen, dat zijn niet heel vaak inderdaad meer de stukken van Primark, uh, maar toch uh, wat betere kwaliteit. Die kom je inleveren en dan uh, hangen wij ze netjes op de rekken en dan mag je op zoek gaan naar nieuwe stukken voor je garderobe. En jij bent nu op zo'n feestje? Ja, ik, ik kom live naar dat feestje binnen, ja. Ja, vanuit Den Haag. En daar hangen dus allemaal kleding en daar lopen allemaal, neem ik aan vrouwen, uh, ja. te snuffelen. Ja, dat klopt. Ja. ja. Die zijn op zoek uh, door de kledingrekken op zoek naar nieuwe stukken. En is het zo, als je wat inlevert, dat je dan ook iets mee mag nemen? Of hoe werkt dat? Ja, je koopt bij ons een uh, kaartje via onze webshop. Uh, je ruimt je kast dus heel goed op. En je laat alles gaan wat je denkt, nou, nee, dit, dit wordt er niet meer, want te groot, te klein of ik ben erop uitgekeken. Uh, die lever je bij ons in. Dat hangen wij allemaal netjes op. En dan mag je op zoek naar nieuwe stukken. Ja, en is dat dan ook een manier om nooit meer iets nieuws te hoeven kopen? Nooit meer, dat zal ik niet zeggen, want wij trekken toch wel de grens bij ondergoed. En ook dat heb je, heb je nodig. Uh, maar ik denk dat uh, als ik naar mezelf kijk, ik koop vrij weinig kleding meer. En ik loop toch regelmatig in iets nieuws. Ja, en dat is dan omdat er toch vaak van dit soort bijeenkomsten zijn waarbij je even in de kleding van anderen kan kijken. Ja. Ja. ja. Nou, heel veel plezier. Is het druk eigenlijk? Ja, het is goed druk. Dus ik ben ook even een, uh, in een klein hoekje gaan zitten. Het is jammer dat Laura er niet is. Die had ik er vandaag graag bij gehad. Uh, Want ze brengt uh, mooie spullen in. En ik woon in Den Haag. Oh, jij woont in Den Haag. Oké, ja. oké. Okay, okay. Nou, veel plezier daar dan. En ja, uh, heb, je, heb je trouwens zelf ook al iets uh, leuks gezien? Ik heb heel veel leuke dingen gezien. Daar hangt weer heel veel tussen. Dus het wordt, uh, wordt spannend of ik nog iets mee naar huis ga. En heel ga erover. Dankjewel, Maartje Maas van Little Green Less. Uh, ja, Karin Karsten, het zijn eigenlijk verschillende ontwikkelingen die we bespreken. Mm -hmm. hè? De, de ontwikkeling van duurzaamheid, ruilen, maar tegelijkertijd ook wat Cormona wat zegt, de behoefte aan goedkope kleding. Ja. Um... Goede doelenmarketing, dat uh, dacht ik ook. van hey, ja Dat is ook nog een manier waarop mensen toch verleid worden tot shoppen. Hè? Dat als je keuze hebt tussen een paar schoenen en met één paar schoenen uh, ondersteun je een goed doel nou, dan wordt dat paar schoenen gekocht. Oh ja, dus dat is, dat is ook nog een manier. Dat werkt behoorlijk, behoorlijk. Werkt zeker bij jongeren. Ja. Ja. Ja, dus dat zijn allemaal ontwikkelingen. Nou, de, ja. de vraag waar we de uitzending ja. mee begonnen was eigenlijk: van blijft uh, de traditionele winkel bestaan in het straatbeeld? <laughs> um, ja, laten we maar eens even een rondje maken, Gerard Rutte. Blijven wij de traditionele winkel Ja, nou? supermarkt natuurlijk sowieso, want uh, we moeten toch elke dag eten en uh, die bezorgdiensten zijn veel te duur. Dus dat, uh, dat gaat voorlopig niet verdwijnen. Sterker nog, uh, supermarkten zijn steeds meer bezig met hun positionering. Wat gaan we verkopen, hoe gaan we het verkopen? We gaan steeds meer nadenken over hoe we het lokaal kunnen verkopen. Hoe houden we die verenigingen erbij, die clubs erbij, die goede doelen erbij? Die supermarktonderneming moet gewoon die local hero worden. En dan kan niet grote Albert Heijn er zeker aan. Ja, en dan, en, maar dat betekent, als u zegt de local hero, dan ook de kleine supermarkt in de buurt. Want die, je ziet ook de ontwikkeling dat die verdwijnen. Ja, de kleine ja. supermarkt kan juist die grote local hero worden. Zeker met, met behulp van, van internet kan hij veel meer verkopen dan die in zijn winkel uh, aanwezig uh, heeft. Kan hij ook het nieuws gaan, uh, gaan verspreiden. Hij moet juist geen supermarkt gaan spelen. Hij moet juist die local hero worden. Maar dat betekent dus dat ook de winkels die allemaal verdwenen zijn de afgelopen jaren... dat die misschien weer terugkomen in de buurt ook? Nou, als ze terug gaan, werkt niet supermarkt. is die nu redelijk dicht. Daar krijg je geen, uh, geen nieuwe toetreders meer. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dat uh, op andere manieren wel kunt doen en met andere branches dat we daar uh, terug te komen. Ja. Qua dan die lege panden die we dan zien, zouden die dan ingevuld kunnen worden door wat meneer Rutte schetst? Nee, we hebben te maken met een totaal nieuw koopgedrag, hè. Um, alle onderzoeken wijzen uit dat we het internet kopen minimaal verdubbelt de komende 7, 8 jaar. Dus u noemde net uh, 10 miljard, daarvan is ongeveer 7,6 miljard die gaat uh, aan, aan producten op. Dit dus groeit ongeveer 20 miljard. Dat betekent dus dat er een 13, 14 miljard weggehaald wordt bij de fysieke retail. Ja. Nou, als je dat ziet, dan kun je echt een rekensommetje maken voor het aantal vierkante meter, aantal winkels. Als je ook ziet dat elektronica 60 binnen hebben gekocht, damesmoorden rond de 40%, schoenen rond 40%, herenmoorden rond 30%, dan 1 op 3 winkels die gaan gewoon verdwijnen. Nou, wat een overblijft. Dat moet opnieuw uh, uh, geherstructureerd worden en bij elkaar gevoegd gaan worden. En dan zie je drie vormen van de koopgedrag en van winkelaanbod: in de buurt de convenience centers, hè, waar supermarkten een onderdeel van zijn, maar mm -hmm. ook de blokken de kruid valt. En social shopping in de stad, dus steden moeten gaan veranderen. Het zullen kleiner worden qua winkelaanbod, het moet ook leuker worden. Met een heel ander parkeerbeleid dan de op het ogenblik worden gevoerd. En daarnaast heb je social buying. En dat vindt op een locatie plaats waarbij je goed kunt parkeren, die goed bereikbaar zijn. Dus pak een beetje een Villa Arena, een Alexandrium, een, een Boulevard, een kronenburg in Arnhem, dat soort locaties. Uh, wij hebben minder, of we hebben steeds minder behoefte aan winkels, omdat we ook steeds meer op internet gaan kopen. Hm. En, uh, dat maar is een dan moeten er moet ook heel veel panden dicht. Er gaan heel veel panden dicht. En dan ja. dus een andere bestemming. Al, uh, we zeggen wel eens, de A1-locatie blijven altijd bestaan. Die gaan ook in waar omhoog. Uh, alle toevoegwegen gaan weg, de B-locatie gaan weg. De parkeergraad opnieuw gepositioneerd gaan worden. We zitten echt in een transformatieperiode de komende acht jaar. En het is gewoon uh, frustrerend om te zien hoe vooral lokale politici dat niet willen beseffen. En dan steeds winkelcentra erbij gaan bouwen, terwijl we steeds meer leegstand gaan komen. Ze luisteren ik... niet naar u. En nou, niet aan mij, maar ze zien wat er gebeurt. Er is echt een verantwoordelijkheid voor, voor, de, voor de politiek. Om hier maar goed op in te spelen. En in de gaten te houden wat de winkels belangrijk zijn voor de leefbaarheid van een plaats. Ja. En niet voor je eigen belangen, niet voor je ego. En daar de meeste uh, onder, uh, politici hebben daar een andere idee over. En dat vind ik heel erg, erg spijtig van Nederland. Ja. Laura de Jong, uh, ga jij door met je challenge? Um, nou, ik ben niet anti-mode zoals ik al eerder zei. Dus ik uh, geef op dit moment weer evenveel uit aan mijn kleding als ik deed. Alleen oh. nu eerlijk verantwoord of uh, vintage. Ja. Nou, kijk aan. Jeroen Scholten, die ontwikkeling die geschetst wordt door Kormolenaar... ik neem aan dat dat voor u ook een grote uitdaging is. Dat is een uh, heel grote uitdaging en ik, uh, ik wil nog uh, genuanceerder... van ja, ik geloof in algemene zin dat de winkels blijven... maar uh, die gemeenten of provincies die het niet goed aanpakken... Uh, zullen daadwerkelijk uh, in plaats van uh, witte spots, uh, uh, zwarte spots krijgen. Dus daar gaat gewoon het winkelbeeld verdwijnen. Uh, niet alleen politici, maar ook vooral investeerders... Uh, ja, het, het, ik noem het even het ego-gedrag of maar het, het silo-aanpak van... ik wil hier mijn pandje, want dan wil ik nog 350 vierkante meter winkelruimte... met zeven appartementjes erboven, want dan kan ik mijn centjes verdienen. Uh, ja Beleid en investeerders moeten daar uh, heel duidelijk elkaar hand in hand. Uh, want daar waar uh, die twee dingen niet goed samenwerken... Uh, zul je duidelijk zien dat er geen winkels meer zijn... Nee. Uh, Mooie voorbeelden daarvan zijn is op het moment dat er uh, zeg in het buitenland... hele grote centra worden gebouwd waar ze alle behoeften samenvoegen. En dan kan het een succesvol geheel worden. Wij zitten hier met een nou, al volgebouwd Nederland... waar we die transitie moeten maken. En ik denk dat daar juist uh, de moeilijkheid ligt. En op het moment dat wij... Uh, nou, noem het een beheerder of iemand uh, kunnen aanstellen. die, die waakt voor uh, de gezondheid van dorp, stad of, uh, of provincie. Ik denk dat het dat zou is. mooi zijn, maar. Meneer ja. Molenaar, u zei net, die zijn er niet. want die politici, die lokale politici. die, die kijken niet verder dan hun neus lang is. Nee, zei u maar, het? Ja, nee, en ook alleen tot het einde van hun tuinhekje. Dus ik, ik zie bijvoorbeeld dat er wordt nieuw gebouwd. in een bepaalde plaats. en die trek de inwoners weg bij een andere plaats. Nou, die gaan ook weer nieuw bouwen, gaan ook weer wegtrekken. Uh, dus zo zie ik. Uh, op lokaal niveau, dat ze allemaal nieuw willen gaan bouwen... om juist mensen aan te trekken en koopkracht aan te trekken... van buiten de gemeente, ook daar weer gebouwd. Dus ja... Ik zie langzamerhand echt een drama gaan ontstaan. Ik kan echt de gemeente aanwijzen waar het gewoon niet goed gaat... omdat ze gewoon geen oog hebben voor het regionaal beleid. En de, al die gemeenten zijn allemaal bezig om het voor zichzelf op te lossen. En ik pleit er dus voor dat op provinciaal niveau uh, iets gaat gebeuren. Nou, gelukkig de provincie Utrecht die begint het te snappen... en die wil nu ook vanuit de provincie wat gaan doen. Maar misschien ook op niveau dat je moet gaan kijken. Als we een auto gaan bouwen daarbij bij Soetermeer, uh, blij zou... dan kun je er donder op zeggen dat, dat de omzet van Draag in elkaar valt... dat Soetermeer in elkaar valt... Dat langs een land in elkaar valt... En die vingers gaan dicht. en zijn allemaal dorpskernen, en zijn stadskernen mm. die dan verloren gaan. Dat en, kan toch niet? Nee, maar eigenlijk zou dat een landelijk beleid moeten zijn. Ja, maar laten we eerst maar beginnen met een goed provinciaal beleid en een goed gemeentelijk beleid. Want de landelijke politiek die heeft heel andere problemen en die zijn met andere dingen bezig. Ja, juist, en dat hebben ze wel... geloof ik. Hè? Nou, <laughs> ja, ook dat. En ze hebben verkiezingen en ze hebben ego'tjes. Dus laten we eerst op provinciaal niveau en vooral op gemeentelijk niveau aan de gang gaan. En laten we een keer luisteren naar de inwoners en vooral naar de winkeliers. Ja, wat Want de in... die voelen pijn. Ja, even de inwoners even wat reacties die we gekregen hebben van luisteraars, inwoners. Iemand zegt, ik ben 72, het zegt ter been. Voor mij is kopen op internet echt een uitkomst. Het is dan niet meer nodig om met dingen te sjouwen. Nou, iemand anders zegt, ja, winkelen is niet zo leuk meer... met die eenheidsworst van ketens in de winkelstraten. Dus shoppen op het internet is veel leuker... omdat ik daar veel meer diversiteit aantref. Nou, andere mensen zeggen, alles online kopen, dat niet. Want je moet soms ook gewoon naar de winkel en dat is ook gezellig. Dat is weer het sociale aspect, mevrouw Karsten. Uh, iemand zegt, ja, wij wonen op een dorp en we kunnen alles ter plaatse kopen. En dat willen we ook graag zo houden. Dus we willen ook heel graag dat bijvoorbeeld niet de boekwinkel verdwijnt... omdat we allemaal via bol.com onze boeken gaan kopen. Uh, ja, blijft die kleine winkel dan in stand? Dat is de vraag. En ook heel veel mensen hebben het over uh, service- en klantgerichtheid. Meneer Scholten had u het ook al over. Daar is toch iets mis mee, hè, in Nederland? Uh, daar is veel te doen. Daar is veel te doen. <lacht> ja. Dat is een uitdaging. <lacht> dat is een uitdaging, ja. Ja. Maar ja. Is, is, is dat, is dat, ligt dat niet in onze aard? Of, of is, is, dat, is, dat, is dat op te lossen? Ja, zeker op te lossen met, met, met trainingen en dergelijke. Aan de andere kant is het een, ook een financieel model... waarin wij uh, uh, uh, nog een, een te strak, uh, niet flexibel beleid hebben. Uh, want ja, uh, wanneer wordt er gekocht, dan heb je veel personeel nodig. En wanneer er juist niet wordt gekocht, hebben we er iets, iets minder nodig. En op het moment dat we daar nou, weer landelijke politiek... Wat, wat meer ruimte en vrijheid zouden krijgen... denk ik dat wij uh, uh, aan de retailerzijde een, een grote stap voorwaarts kunnen maken wat vervolgens kan leiden tot uh, uh, beter ingezet personeel en, en tegen een lager budget... zodat je het budget kunt gebruiken om, uh, ja. om ze goed te trainen. Ja, en Cor personeel wat ongeïnteresseerd niet naar mij kijkt als ik de winkel binnenkom. Wat kunnen we daaraan doen? Ontslaan ontslaan. Oh. Ja, vrij simpel en, uh, en zorg ervoor dat je het juiste personeel hebt. En, uh, en Rita moet ook leuk gevonden worden om te gaan werken. Wat er gebeurt is de laatste twee jaar, uh, door toch de druk op de marges, dat men de goede mensen ontslagen heeft en de goedkope mensen uh, uh, aangenomen heeft. Ze dus moeten opnieuw zien dat een klant graag service wil hebben, maar advies wil hebben. En ook het uh, ja, kopen, eigenlijk een feestje is voor de klant. Als je daar goed op inspelen, heb je toekomst. En zo niet heb je geen toekomst. En als het personeel niet mee wil doen, moeten je gewoon een ander baantje vinden... waar ze wel gelukkig in zijn. Ja. Dat is gewoon niet gelukkig in de retail. Terwijl het een hartstikke mooi vak is. Goed. We gaan naar onze dichter, Tjeerd Bruinja. Kom je wel eens in een winkel, Tjeerd? Uh, ja, ga ik veel naar de kringloopwinkel. Naar de kringloopwinkel, kijk aan. Ja. Nou, we gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Amoreuze Amazone. Meisjes verleidde ik vroeger door ze uit te nodigen voor een maaltijd en een drankje. Ik waagde me aan mosterdsoep, die helaas de darmen overstimuleerde, kocht wijn en ijs, zong zielige liedjes, luisterde naar alle verhalen over eerdere verliefdheden en bood na drie flessen Chateau Drama een heerlijke massage aan. Niets van dat alles krijg ik van Marktplaats, eBay of Amazon. Hoewel dat laatste toch beelden oproept van wildhete aksvrouwen... die de gefiliceefde benen aan één kant van de paard laten hangen. Geen massage, geen luisterend oor, geen soep waar je van naar de wc moet. Ik word niet eens dronken gevoerd. Ik krijg louter mailtjes met als u dit product al wilde... dan wilt u vast deze andere onzin ook. Misschien had ik dat moeten zeggen tegen die meisjes voor één nacht bij het ontwaken. Deze date werd je aangeboden door frissemannen.nl. Als je het leuk vond, probeer het dan ook eens met een van mijn andere stamgenoten. <laughs> Shit, dankjewel voor dit gedicht. Wij zetten het op de website, dit is de dag. nu. Hartelijk dank aan de gasten die hier een anderhalf uur meepraten over winkelen. Kormolenaar. Gerard Rutte, Laura de Jong, Jeroen Scholten en Karin Karsten. Brengt ons aan het bijna aan het einde van de uitzending van Dit is de dag. U kunt nog even kijken op de website dit is de dag. Nu, is naast mij komen zitten, want jij gaat zo meteen door na half vier. Hallo. Ja, zeker. Nou, je hebt het natuurlijk gevolgd. Vrijdag eisen gesteld in liquidatiezaak Passage. Het gaat over tien moorden, een aantal pogingen tot moord. Er is zes keer levenslang geëist. En alles, en daar gaat het nu om, alles draait om de verklaringen van. La S. Als die niet verklaard had, dan was er überhaupt geen zaak geweest. En wij gaan het een uur lang hebben over het bestrijden van de misdaad. Grenzen aan de methode. Hebben opsporingsdiensten voldoende bevoegdheden. Moeten ze beter gebruik maken van bestaande et cetera, et cetera. Dat doen we onder andere met Ines Weski, strafrechtadvocaat. En Klaas Lange doen, die ken je nog wel. Oud chef criminele inlichtingendienst is En hij was hoofdrolspeler in de IRT-affaire. Dat straks, maar nu eerst het nieuws met Jeroen Tjepkema. Radio 1.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 Boven de tweede maasvlakte wordt een vliegtuigje vermist met vier mensen erin. Het is een eenmotorige Cessna. De kustwacht is een grote zoekactie gestart. De luchtverkeersleiding verloor iets na twaalf uur het contact met het toestel dat van arnhem op weg was naar Rotterdam. Het toestel is vermoedelijk in het probleem gekomen door plots opkomende zeemist. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn bij een explosie zeker 16 mensen gewond geraakt. Er zijn geen aanwijzingen dat het gaat om een aanslag. De explosie was in een gebouw in het zakencentrum van Nairobi.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 AMB, verkeersinformatie. Een handvol files, vooral in het midden van het land. Op de A1 amsterdam amersfoort bij 1 Brugge 2 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstok is ook dicht. Op de rijbaan naar Amsterdam staat het ook vast. Bij 1 Brugge 3 kilometer. En verderop bij Knop het Emines nog eens 2. Op de A9, ook maar Amstel Bij Knop met Raasdorp 2 kilometer. En drukte vanuit Zeeland op de N59 Syrixzee naar het Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en het Hellegatsplein 3 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Ger Jochems. Goedemiddag en welkom in de villa. De officier van justitie eiste afgelopen vrijdag... zes keer levenslang in het liquidatieproces Passage. En in die zaak gaat het om tien moorden en een aantal pogingen tot moord. En essentieel tijdens dit proces waren de verklaringen van kroongetuige Peter Laes. Quote, zonder kroongetuige Laes was het nooit gelukt om inzicht te krijgen... in de groep die achter de liquidaties zitten. En dat zei officier Betty Wind, officier van justitie, is zij. De kroongetuige is een heel omstreden iets. Het is vaak een misdadiger en hoe betrouwbaar is dus eigenlijk... een verklaring van zo'n getuige. En je beloont hem ook nog eens een keer met strafvermindering en een nieuw leven. Maar zonder lais was het Openbaar Ministerie nooit tot deze strafeis kunnen komen. Een dilemma. Hoe kom je daar ooit uit? Nou, daar gaan we tot half vijf over hebben. Is het terecht om grenzen te stellen aan misdaadbestrijding? Of moeten opsporingsdiensten en het OM juist meer bevoegdheden krijgen... en mogelijkheden om de misdaad achter de volle te zitten? En hoe groot is de neiging van politie en justitie de huidige grenzen op te rekken? Nou. Ik ga de gasten aan u voorstellen. De gasten Ines Weski, strafrechtadvocaat. Bekend van zaken tegen Desi Boutersen, de vermeende wapenhandelaar. Ik zeg het maar heel voorzichtig. Dan wordt ja, onmiddellijk terechtgewezen. Ja, het, vermeend, het half verweer gesproken van van alles en nog wat. Maar goed, dat is, klinkt we gaan hetzelfde als, door. als halfzwanger. Nou ja, de procedure is nog steeds gaande. Ja. Het hoograad heeft het terugverwezen. Heeft gesteld dat de afwijzing van twee getuigen niet voldoende gemotiveerd was. Ja. En nou, daar zijn we nu dan nog in Dembols. Oké. Okay. En u gaat voor vrijspraak, nog steeds? Jazeker. Ja. ja. Oké. Okay. Die liquidaties daar vraag ik ook nog eventjes aan. U alles staat en valt met de verklaring van kroongetuige La S. Hè? Maar als de rechter oordeelt, ik vind die verklaring niet betrouwbaar, dat heeft de rechter in het verleden wel vaker gedaan over de verklaring van een kroongetuige, dan gaat die hele zaak stuk. Is dat niet een enorm pokerspel wat OM hier speelt? Ja, maar het Openbaar Ministerie speelt met vele figuranten in strafzaken, pokers, oh. Dat is een heel intrigerend antwoord voor nu. Daar gaan we straks helemaal verder over praten. Dit is leuk. Klaas Langendoen, uh, u was chef van de criminele inlichtingendienst, kennen En onder uw leiding zijn grote partijen drugs Nederland binnengelaten om tenslotte tot de top van bendes te komen en de zaak op te rollen. Uh, u was een van de hoofdrolspelers op grond daarvan in de IAT-affaire. Het kostte uw carrière. Maar u bent nu adviseur op justitieel gebied... en u zat mensen bij in rechtszaken. Uh, heeft u een interessante adviesklus onderhanden op het moment? Ja, goedemiddag overigens. Goedemiddag. Uh, ja, ik heb een hele mooie adviesklus uh, onder handen. Dat heeft te maken ook met, dit, uh, met deze uitzending, denk ik. Het gaat over een opsporingsmethode... die door een buitenlandse opsporingsorganisatie uh, hier in Nederland uh, wordt uitgevoerd... waarvan het OM uh, dat, uh, zegt dat het niet bestaat. Ah, en wat kunt u er verder over zeggen? Uit welk land is die dienst? Die dienst is uit de Verenigde Staten. Ah, en het gaat om een buitenlandse inlichtingendienst van de Verenigde juist, Staten dus? Ja. ja, en dat zou dan kunnen zijn uh, NSA. National Security Agency? Nou, ik denk meer aan de verdoonde middelen, de DA. DA, oké. Okay. Ja. En wat voor methodes han hanteren zij? Nou, de Amerikanen hanteren alle methodes die dus God verboden uh, heeft. Zo hoor je achteraan. Ja, ook wat God verboden heeft. Alles, alles, uh, uh, elk doel heiligt uh, de middelen. Uh, in de Verenigde Staten. Uh, wij hebben het hier iets uh, genuanceerder. We gaan in ieder geval net mee om. Ja. Alleen de Amerikanen gaan hier gewoon op ons grondgebied. Vrolijk of... verder met watgene wat ze in de Verenigde Staten ook doen. Cruciaal is natuurlijk de vraag. Overtreden ze Nederlandse wetten? Ik denk het wel. Welke wet? Ik denk het wet. Uh, het wetboek van strafrecht. Jawel, maar welke, precies welke wet wetten dat strafboek... Het wetboek van strafrecht. Uh, ja? overtreden. Zijn. welk artikel? Daarom? Ja, het artikel, ik, het artikel heb ik niet paraat. Nee, dan moet ik dan maar nou Het gaat maar nee. om wat doen ze? Okay. Wat okay. doen ze fout? Infiltratie. Wat ze, ze, infiltreren, ze infiltreren hier. En ze maken, maken gebruik van verboden Nederlandse opsporingsmethodes. En die vervolgens via het Nederlandse systeem gewoon leiden tot hier veroordelingen. Ze gebruiken burgerinfiltranten waar we straks ja. over gaan hebben. Wat in Nederland verboden is. Juist. Vooralsnog althans. Nou ja, ja. Er, is, er is helaas het gegeven dat er internationale samenwerking is... dat dat niet altijd keurig in een verslag wordt vastgelegd. dat er vaak verscholen wordt als het ware tussen allerlei onderzoeken. Ja. He, mijn naam is Haas en dan moet u bij het konijn zijn. Dat ja. andere onderzoek, maar daar heb je de stukken niet van. En zeker niet als er een buitenland is... die daar ook nog dwars doorheen ja. zijn methode toepast... en dan vervolgens zegt, dat heb ik dan onlangs nog gehad in een zaak... Vista heette dat, dat wil ik best wel zeggen... waarbij de Verenigde Staten als het ware met de lange arm... Via telefoongesprekken, via een figurant, een persoon, een burgerinfiltrant, die dan eigenlijk als een soort pseudo-verkoper optreedt. Ja. Euh, dan op de achtergrond het gehele proces in feite regisseert. Ja. Okay. Overigens Nederland, maar goed, daar denk ik misschien dat we nog aan toe komen heeft het begrip pseudo-koop. In de wetgeving vastgelegd, maar inmiddels zien we dat het opgeschoven is naar pseudo-verkoop. Mm. Dat heeft ook tot allerlei jurisprudentie ja. geleid. Nou, in ieder geval hebben we wel moeite genoeg om het in Nederland een beetje netjes te houden met onze eigen Nederlandse diensten en personen. Ja. Uh, en dat, dat, dat is het ook nog... ook al niet gelukt. En, dat, nee. uh, en dan mm. krijgen we daar nog eens het buitenland bij. Wel alleen maar de Verenigde Staten. Ja. We hebben natuurlijk nog tal van andere ja. landen die actief zouden kunnen zijn. Goed, u hoorde haar stem ook wel heel eventjes. Marian Huske, misdaadjournalist uh, bij vrij Nederland, schrijft ook boek over criminaliteit. Um, wat denk jij eigenlijk van die eis van het uh, Openbaar Ministerie in het liquidatieproces? Nou, heel erg hoog ingezet. En zeker als je het vergelijkt met wat de, tegen de kroongetuigen is uh, gevraagd: acht jaar. Hij valt ja. nog onder vervroegde invrijheidstelling. Dat is vier jaar. De man heeft bloed aan zijn handen. Ja. Als mensen durven te beweren dat bij ons de. Uh, niets mogelijk is, dan lijkt mij hm. dat het toch een beetje vreemd is. Ja, Ik bedoel, die strafvermindering krijgt hij omdat hij verklaart. Beloning. Ja, hij verklaart en daarom krijgt hij die strafvermindering. Freek Zalm, hij stond aan de weg van de... We aan de wieg van de wet Bibop. En met die wet kan de gemeente iemand een vergunning weigeren de horeca of zo, omdat er een vermoeden is... dat die vergunning gebruikt zou kunnen worden voor strafbare feiten. Voor het plegen daarvan. U adviseert overheden over die wet, maar ook over... Ja, Concrete voorbeelden, hoe hanteer je motorclubs die ineens voor de poorten van je stad staan? En wat ja. doe je met aanvragen voor kickboxgala's? galas Wat is uw huidige adviesklus? Uh, goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Uh, ik, uh, nou, diverse, wat kleinere adviesaanvragen als een burgemeester met zijn rug tegen de muur staat en denkt: hoe moet ik het nou aanpakken? Ja. Dat heeft met Andriënen te maken. Soms een strandtent die door de Bibel goedgekeurd is en waarvan hij toch te veel verhalen hoort. Check het even. En uh, de laatste keer uh, was het gewoon een middelgrote havenplaats-prostitutie. Uh, Politie, justitie en de gemeente hadden geen idee van. Er was wat prostitutie en er waren wat akkefietjes geweest. Het gaat vaak samen met havenplaatsen, hè? Ja, heel vaak, ja. Heel veel, heel veel kerken. betreft niet meer. Heel veel nee, het is wel weg, weg uh, de, de, de, stad, stad, in, in. de ja. stad ingezet. Maar ja. dan is het toch heel simpel. Dan ga je op zoek naar een uh, taxichauffeur die wat langer uh, in dienst is... En dan zeg je, hier heb je 50 euro of 100 euro. En rij mij eens langs de plekken waar de heren op hete kolen... op vrijdagavond heen gebracht worden. En dan ja. heb je binnen twee weekenden een lijstje van mooie adressen. En dan zie je vaak ook nu tegenwoordig Oost-Europese dames... die uh, de verkoop van de mooie vrijstaande panden of wat duurdere huurwoningen... die uh, dat stokt. Die huren een mooie uh, woning. En trekken misschien drieën erin en beginnen daar een mooi bordeel. De gemeente weet van niks. Dat vermengt zich vaak ook weer met drugshandel en anderszins. Het is een kwestie van mijn rol is meestal gezond verstand. Zoek je partners op maar en ook, zoek gezamenlijk de grenzen op. zie je problemen onder ogen? Ja, ja. ik kijk en dat... niet weg. En dat zie ik, uh, toen hoorde ik Lodewijk nog een half jaar geleden roepen... van mijn collega's met prostitutie, misbruik, uitbuiting, vrouwenhandel. De meeste van mijn collega's kijken weg, zolang je het probleem niet echt kent hoef je ook niks te doen. Even heel kort nog. Hoe krijg je gemeenten zover dat ze de waarheid onder ogen zien? Door ze gewoon spiegel voor te houden. Gewoon ja. concrete casussen. Maar daar heb ik wel de ruggensteun van de politiek nodig. Hm. En het ambtelijke top. En ja, je weet hoe justitie en politie en de fiscus werken. Dan kun je binnen heel korte tijd het plaatje geven. En dit vind je dit prima? Je moet oprekenen. Dit komt een keer in de krant of naar ja. boven. Hm. En dan is de vraag aan jou. Wist je het? Nee? Wat ga je doen? Komt hij nog weg? Maar als het antwoord van de burgemeester is... ik wist het, En wat heeft u gedaan? Niets. Dan heeft hij een politiek probleem. Ja, ja. Maar dit is toch ook gewoon een kwestie van... Radarski. Radarski. Ja? <laughs> ik zeg even... Uh, ja, ja nee, even ja. ondertiteling. Ja, ja. Is dit niet ook gewoon een kwestie van de bestuursrechtelijke mogelijkheden... qua uitvoering, toezicht en wel of niet de vergunning en dergelijke... Ook, maar ook samenwerken met andere opsporingsdiensten... zoals binnen het regionaal informatie-expertisecentrum. Wat ingewikkeld. Eh, maar dat is integrale handhaving van justitie, politie, fiscus, viot en het openbaar bestuur. Hm. Zorgen dat je je gegevens, je databestand op orde hebt. En gaat een ondernemer linksaf... En je begrijpt het niet. Waarom doet hij dat? Waarom heeft hij drie, vier, vijf bv's of dat soort zaken? Waarom, nou, zijn waarom ze... een heel bedrijventerrein met leegstaande panden, ja, toch? Ja, dan moet je ja, afvragen. Ja. Bent u daar ook in het doende, zeg ja, maar? Van dan wat, blijf je wat, wat, afvragen. Nou? Waarom doet die eigenaar dat? Maar waarom? Dan ga ik ook mis met de politie op pad. En dan sta je zaterdag om 12 uur in het streetterrein... voor drie kwart leeg. En het is mijn partijdruk daar. Ja, ik moet u zeggen, ja. ik zie er nog niets afgebroken worden. Ik even over, grote weg. Ik even maar over, over het beloofde onderwerp ja. beginnen, Iris ja. Weski, als, als je het goed vindt. En dan begin ik gelijk bij jou ook. Dat, we beginnen met de kroongetuigen. Dat is u hartstikke belangrijk. Um, wat is de definitie van de kroongetuigen precies? En is het altijd een crimineel? Nou, ja... De kroongetuige, dat is een getuige. Ja, het, is, het wordt in de wandelgangen een kroongetuige genoemd... omdat we dat begrip eigenlijk vooral uit de Verenigde Staten hebben mm -hmm. meegekregen. De crown witness, dus de meest belangrijke getuige... op wie zo'n zaak eigenlijk gebaseerd is en waarvan men zegt dat die noodzakelijk is en waarvan het Openbaar Ministerie dan zegt... dat er geen andere mogelijkheden zijn om het bewijs rond te ja, krijgen. en de passagezaak dus ook weer, de liquidatiezaak. Ja. ja, maar dat maakt je tegelijkertijd ongelooflijk kwetsbaar, natuurlijk. Want dat is dan een persoon waar jij je hele zaak aan opgehangen hebt. Ja. En wat ik dan vaak merk, dat is dat je aan de ene kant... de, laat ik zeggen, de redelijk wettelijk geregelde kroongetuigen hebt... met al zijn ellende al, qua toetsingsmogelijkheden... voor een verdediging of voor een rechter... Van zijn verhaal? Van zijn verhaal, ja. wat, waarvan ik vervolgens bemerk dat dat vaak niet of nauwelijks gebeurt. He, dat zo'n persoon zegt, nou, en toen heb ik in, ik noem maar een plaats in Leeuwarden, dat en dat en dat uh, gezien en gedaan. En vervolgens zie je dan een controle plaatsvinden in de zin van, ja, dat plein bestaat en die straat mm. bestaat. Ja, oké, okay, maar nu nog de figuranten en de gebeurtenissen. En daar ja. wordt eigenlijk niet zoveel energie in gestoken. Nee. Men is dankbaar, zo dankbaar, dat dat verder niet ja. wordt nagetrokken. Maar Huiske? er is ja. houd, in, in, in opmerking nog. Wat ik vooral heel veel zie... Want zo'n kroongetuigenregeling, zoals die heet... Dat, dat moet je toch op tafel leggen. Maar wat je heel veel in de strafzaken ziet... dat zijn al die figuren die feitelijk als kroongetuigen optreden. Dus heel belangrijke getuigen, die feitelijk ook zelf verdachten zijn of zelf betrokken zijn... bij allerlei strafbare feiten, vermeende strafbare feiten... maar die dan ondergebracht worden in de beschermingsafdeling... de beschermende maatregelen. En dat bevindt zich helemaal buiten beeld. Wat daar voor afspraken van voor worden gemaakt, wat er verder... Uh, ja. aan controle kan plaatsvinden. Ja. Dat, dat is een, echt wel een tribune nou, plaatsvinden. En, die, dat kan, ja, en dat, dat hele, die hele getuigenbeschermingscircus wat dan opgetakeld wordt, dat kan echt een enorm drama worden. Marjan Huske, Vrij Nederland, jij bent met zo'n verhaal met zo'n zaak bezig. Met verschillende van die Remco zaken. Van als je, L. Ja, maar dat, Remco van El? Ja, maar Remco van El is geen crimineel en is in die nee. zin juridisch geen kroongetuige. Nee. Maar wat je daar ziet is dat er heel veel zaken niet kloppen in zo'n programma. Dat er veel moeilijkheden zijn. Maar als wat is, wat is het grootste probleem eigenlijk bij die.? Het uh, grootste probleem is om mensen goed te kunnen beschermen, natuurlijk. En wat bied je ze? Bied je ze een nieuwe identiteit? Een, een nieuwe diploma's? Hoe, hoe red je dat allemaal? Als je kijkt naar Peter Laserpen, wat een echte kroongetuige is. op het moment dat het, re het requisiteur van het Openbaar Ministerie werd gehouden. was de overeenkomst niet rond, dan denk ik van ja, er wordt nu gepleit van... ja, je hoeft niet te kijken naar getuigenbeschermingsprogramma. Kijk alleen naar de deal die de overheid kan sluiten... met een kroongetuige om het op te lossen. Maar daar ben je er niet mee. Het blijkt gewoon dat het één, één niet los kan... Van ja. het andere. Ja, Klaas Lange doen. Het, uh, uh, het, het probleem bij die kroongetuigen is dus dit, die, die bescherming. En als zo'n kroongetuige denkt, ja, er worden geen afspraken nagekomen rond mijn bescherming. Weet je wat, ik hou op met uh, verklaren. Dan kan zo'n zaak, voordat hij eigenlijk al halverwege, de, uh, halverwege is, is die al stuk. Ja, ik denk dat het de kroongetuigen uh, een de, de, de, de, de, de heel verkeerd uh, methode is die we hier in Nederland toepassen. Waarom, u zegt net, net zelf al, halverwege kan de zaak uh, van tafel gaan. Dus er ligt veel, veel te veel macht bij zo'n uh, kroongetuige. We hebben het in, in de passagezaak gezien, uh, waar, waar die meneer constant, denk ik, het uh, OM in gijzeling had. En dan moet je nog eens af gaan vragen, uh, uh, hoe kan je het OM gijzelen?" Door te mm -hmm. zeggen, ik stop ermee, ik stop ermee, want... Maar je kan ook zeggen, wat is nou eigenlijk de waarde van iemands verklaring? Ja. Want daar wordt niet naar gekeken. En vooral het, als je die het, kan checken, zoals ik nee, in zeg, ja, of ja, vaak niet. Ja, het Openbaar Ministerie ja. heeft zo'n drang om die zaak te winnen. Want ik moet je voorstellen, als de passagezaak het water in verdwijnt. Nou, de kranten staan de, de bol van de televisie. Staan, uh, alle uitzendingen gaan, de, gaan zich ermee bemoeien. Dus het, de, de, het belang van het OM is zo bijzonder om die zaak te winnen. Dat ik maar grote twijfels heb of ze de verklaringen die de mensen afleggen, waar anderen weer op veroordeeld worden, of die wel gecheckt zijn. Maar wat is er dan al, als ik vraag. Wat is dan het alternatief? Ik vind dat de regelingen goed moeten toegepast worden. Schrikzaam is dit. En dat je dus echt alles doet. En zoals zorgeneus gezegd van... Begin het door. was het overeenkomst nog niet rond. Ja, ik pleit voor een totale vrijpleiting van de daad. Zoals in Duitsland en Amerika. Sorry, wat doe je daarmee? Wat doe je Dit snap ik niet. Geen halvering van de strafeis. Maar wat wil je dan? De tegenpartij is zo slim... En zo ja, uitgekomen. Ja, ja, ja. En, en mijn ervaring maar is Maar Dat, ook is, gewoon, in, ben, ben, dat ook is een andere techniek van het ophangen. Want maar, maar dat is wij, immuniteit dus sorry, geven. Dat, dat, ja. Je mag de grenzen opzoeken. Je moet creatief wezen. Je moet het achteraf kunnen verantwoorden. Maar ook als ambtenaar en als politiek bestuurder... ben ik de grenzen gaan opzoeken. En dan achteraf ze, moeten ze maar zeggen of het akkoord was. Als je eerst alles gaat dicht, in, dicht regelen. We hebben tien jaar achterstand op de tegenpartij. En ik mag hopen dat we ooit eens in de positie komen... dat we één of twee achterstand hebben. En anders, het is potverdorie... het gaat hier om tientallen liquidaties. Ja, maar, maar, het is zo... zo die maar samenleving wat, Maar wat zeg, maar wat zeg en, en, je dan eigenlijk? Geen kroongetuigen ge gebruiken? Of nee, maar, alleen, nee, hij zegt juist wel, immuniteit geven. Ge ge oh, volledig kwijtschelding. Kijk, en, en ik heb bijvoorbeeld die klimopzaak... die vastgoedverhouden uitgebreid gevolgd. Nou, ik denk dat het mag best iets ruimere opstootmethoden zijn. De is, gaat over grote nou, vastgoedvouden. Het, het, het nee, lijkt nee, alsof, het op, lijkt uh, nee, alsof alle Westen? ervaring die al in het buitenland bestaat... met dit soort regelingen, met betrekking tot Pentiti in Italië... Ja. in de Verenigde Staten met zijn immuniteitsmogelijkheden... zijn plea bargaining en de ellende die dat heeft veroorzaakt... voor het systeem, het besmetten van het systeem. Je corrumpeert een systeem, maar je maakt een zieke... Een ziek proces tot gevolg. waar uiteindelijk niet het recht viert ja. maar de schuld wordt opgelegd. Marjan Huske, eens? eens? Uh, ik ben het eens. <laughs> zal, zal je niet verbazen met mevrouw Wisky. Mm. Want wat je ziet. Uh, er is dus nu die discussie. is weer aangezwengeld door professor Feyenoord. die zegt dat een de ja. criminoloog. die zegt van kijk uh, naar Italië. fantastisch. Uh, je kan shoppen natuurlijk. Hè? Je kan positieve resultaten halen en negatieve resultaten ja, bij zo'n regeling. Hij zegt, kijk naar Duitsland, fantastisch. Nou ja, in Duitsland, uh, daar geeft de rechter altijd nog uh, wel straf. En niet uh, helemaal vrij kwal, vrijschelding. Uh, Engeland. Maar je kan het niet vergelijken met Nederland... omdat men daar op een andere manier opspoort. Een andere, ook een andere manier van rechtspreken heeft. Hm. Maar dus... ook daar is het dus uh, uh, inmiddels tot groot bureau. Van degenen die dat ooit hebben verzonnen. In Amerika hadden ze ook bijvoorbeeld een, een soort minimumstrafsysteem. De ja. sentencing guide. Maar je had het net over je verziekt het systeem. Maar wat, hoe moet ik dat voor me zien? We zien, we zien nu al dat je een situatie krijgt waarin je een groot probleem krijgt met wie runt wie. wie. He? Wie is afhankelijk van wie? Je, ja. je, ik wil het niet te dichtelijk gaan vergelijken... maar het is een beetje zoals Faust en zijn ziel. En dat ben jij voortdurend en voortdurend aan het doen. Je ziet nu al ja. de kwetsbaarheid van deze positie... voor het Openbaar ja. Ministerie, de psychologische... Hm. Het teloorgang van het systeem. Klaas en dat Lang, ben je nu in het veelvoud aan, aan, het, het, aan het doen. Aan het, precies. Klaas Langdoen, u heeft ook gewerkt met uh, burgerinfiltranten uh, uh, in, in de in die jaren negentig. Waar uiteindelijk die IAT-affaire en de parlementaire enquête uit uh, voortkwam. De vraag wie run wie. Hef, heb je wel eens het gevoel gehad, ik word gerund door mijn inf infiltrant? Nee, destijds niet. Dat was uh, ene Chris J. Ja, er waren er meer, maar dit op, eh, ja, over, was de bekendste. Over biebop gesproken. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar wa wa wa The waar het om gaat, he? even terug naar het onderwerp, denk ik. Kijk, alles wordt zometeen gefocust op een kroongetuige. Maar wij kunnen ook gewoon opsporen, lijkt mij, in Nederland. Dat hebben we jaren gedaan. We kunnen gewoon getuigen, we kunnen verdachten horen... we kunnen we volgen, we kunnen alles doen. Dus de opmerking maar... van Betty Wind... anders krijgen wij de, de zaak absoluut niet rond dat is onzin. Ja, ja, als onzin. Nou... Als je niets doet, ja, dan krijg ja, als... je de zaak niet maar, rond. Kijk, want ja. we moeten ja. even terug in de historie, denk ik. We hebben in Amsterdam ontzettend veel liquidaties gehad. Maar het beleid in Amsterdam was uh, bij politie en justitie... we werken veertien dagen aan een zaak. Is de zaak niet opgelost, dan gaat die op de plank. Dat wil zeggen, die zaak is afgewerkt. En zo hebben we heel veel zaken gehad in Amsterdam. Ja, als je dus niet langer als 14 dagen aan een moordzaak werkt, dan los je hem dus niet op. En dan, dan kom je op een, op een probleem dat iemand zegt... politiek gezien, we hebben nu 13, 14, 15 moorden gehad. Nu moet iets aan gebeuren. Dan komt de druk op en dan gaan we vragen om een kroongetouw. Hm. Hebben we in godsnaam iemand die ons uit de brand kan dus helpen? Dus in welk stadium... Nee, ja? Wacht nog even. In welk stadium had de politie in deze liquidatiezaak... wat moeten doen precies? De politie had jaren geleden... Hm. ik geloof dat de zaak van meneer Maurik in 1993 was... in 1993 de zaak serieus moeten nemen... en niet met 14a op de plank moeten leggen. Ze hadden die zaak toen... Uit nou, op, de, op de plank, ik heb dan ook een vergelijkbare zaak... onder andere met een, een dood van een, van de, van de, uh, ja, een slachtoffer in 1993. En dan ja. blijkt dat veel van dat soort dossiers... überhaupt niet meer te vinden zijn. Nee. Dus een dossier is gewoon weg. Daar is ooit misschien nee. ja. wel iets aan gedaan. Nee. En dat is inderdaad uh, berust. En dan ga je in een soort reconstructie. Ja. Kom, laten we dan, voilà. Dan heb ik nu op mijn binnenzak nog een figurant. En die wil wel eventjes ja. ons gaan vertellen. over dus ervaring ervaring ook, Marjan Huske? Ja, want als die zaak uit er 93 erbij wordt gehaald, dan zegt een kroongetuige als Peter Lascerpe dat hij van horen zeggen heeft, hij is er niet bij geweest. Nee. En het belangrijkste bewijs wat men heeft... dat is uh, het bewijs van tele telecommunicatie. Dus waar bevonden zich op een bepaald moment uh, mobiele telefoons? Ja. Maar waarom hamert de rechter hem dan niet onmiddellijk af... als hij zegt dat hij iets van, heeft van horen zeggen van hallo meneer? Dat, het laat, dat, dat, dat, moet, dat laten wij niet doen Dat gaat strakjes plaatsvinden, ja. dan, dan horen we het wat de rechter... Ja, maar in Nederland of dit mag neemt. Het. Even ter afronde, dan gaan we maar naar de burger voor, in, in, in Nederland vond. mag je een D-Audi-toegetuige zijn... Als jij iets van horen zeggen hebt, dat geldt voor de Nederlandse wet ook als bewijs. Ja, ja dus de rechter mag dat niet weigeren. Nee, nee, nee. Ik heb zo de indruk, als ik jullie alle vier zo hoor, dat jullie grote twijfels hebben of de rechter deze verklaring van deze kroongetuigen... Nou, uh, betrouwbaar sorry. en acceptabel nee, ja. vindt. Nee? Ja? Ik? Ja. ik denk, het mag open. misschien een paar jaartjes eraf. Maar uh, ik vind het prima. Ja, ja ook, ook als er verder geen bewijs is, dat vindt u dan prima. Gewoon op basis van één zo'n man. Het dossier redelijk gevolgd en er zit een aanvullend uh, bewijs uh, en dat soort zaken er zitten er voldoende in. In de combinatie. En ik zou het ernstig vinden als deze heren... Uh, maar in de journalistiek uh, moet je al eigenlijk meer dan één bron hebben. Wil je het eigenlijk veilig kunnen opschrijven? En dan zou ik bij een ja, strafrechtproces. Wat is waar, zou je aan één bron ja. genoeg nee, hebben? Nee, nee. Er is aanvullend bewijs en er zijn twee of drie bronnen. Mm -hmm. En. en de verklaringen van de heren, nog een aanvullend bewijs, ondersteunend bewijs. Is Eigenlijk dan niet heel simpel de oplossing. Een kroongetuige mag. Maar je moet op zijn minst drie andere zaken hebben. Bewijsmateriaal, ooggetuigenverklaring, weet ik veel wat. Alvorens je die kroongetuigen überhaupt mag toelaten. Nee, ik vind überhaupt niet dat je die middelen moet inzetten. Maar ja. zo zijn er wel meer middelen waarvan ik zeg ja. dat is disproportioneel. Dat moet je niet doen. Daar ga je je eigen systeem dus mee okay. kapot maken. Nou nee. laten we eventjes nu met het onderwerp burgerinfiltrant beginnen. We lopen tegen het nieuws, maar we gaan daar straks nog eventjes mee door. Klaas doen, u heeft met een infiltrant gewerkt. Trantun in, in de jaren negentig. Um, je kunt je afvragen... is dat niet contraproductief? Want Ene Crisier, dat was een kleine krabbelaar... die is later met het verdiende geld... met het doorlaten van drugspartijen drugs... heel rijk geworden... en is heel hoog gestegen in de hiërarchie... van verschillende organisaties. Dat is wat ik in de krant lees... Is het niet contraproductief en heeft u niet iets geschapen waar geen controle meer over is? Nee, kijk, het, het grappige is dan, uh, achteraf gezien uh, hef, uh, heeft men allemaal redenering en allemaal ver verhalen, en allemaal ver wat geen feiten zijn. Destijds was de opdracht, ontmantel de grootste criminele organisatie van Nederland. Van, Klaans, Klaas Bruinsma. He, de, de Bruinsma tijd. organisatie, bedenk daar methodes bij of werk methodes die al bestonden uit. Uh, en dat is het doel wat, wat uh, moet worden bereikt dat was een opdracht vanuit het, vanuit het ministerie van Justitie ja. vandaan. Dus uh, daar is aan gewerkt destijds. En als dan, wat u zegt, ik heb daar geen bewijzen voor, maar u zegt het... dat, dat een, een kruimalaadje uiteindelijk door hulp a, a, aan justitie en politie... opgroeit op, uh, tot, tot een, een grote crimineel, is dat uh, helaas, helaas het geval geweest. Ja. Alleen, destijds is een methode ontwikkeld om de grootste, gewelddadigste een criminele organisatie in Nederland op te rollen. Ja. En dit was de methode. Ja. Maar dan, Husker. dan wordt het, lijkt het oprollen en vervangen. Ja, <lacht> ja. ja maar, maar dan zeg We ik weer... We doen het zelf wel. Maar dan ja. zeg ik weer, als je dus, als je dus oprolt... Uh, en iemand houdt zich daarna... volgt niet meer aan de Nederlandse spelregels... moet je die weer oprollen. Ja, ja. Ja. Ja. Marjan Husker, ben je veel zaken <lacht> in jouw werk ja. tegengekomen... waar met burgerinfiltranten gewerkt werd? Ja, nog steeds... Ja. En, uh, en vaak in dit En dat week... mag niet, hè? Het, is het, mag, het mag niet. Er wordt beschreven de, in een rapport in 2004 dat er nog steeds sprake is ook van infiltratie. Maar vaak is er ook infiltratie vanuit het buitenland. En het wordt slimmer aangepakt. Van, bijvoorbeeld aan de grens staat een infiltrant te roepen. Kom naar mij toe. Ja, ja. Dan begint het niet. Is het niet het. in Nederland en dan mag het kennelijk. Kijk, het mag dus ja. niet meer, burgerinfiltrant. Maar we doen het gewoon, alleen we geven het een andere naam. Ja. Dus is, heb je veel te maken gehad met zaken waarbij een burger een grote rol speelde? De ellende is natuurlijk dat je, dat je je soms op een groot schaakbord bevindt... waarvan je niet eens weet hoeveel vak je het heeft ja. en wie de stukjes uh, heen en weer schuift. Ja. Ik bedoel daarmee, het wordt vaak afgesplitst onderzoeken... en dan krijg jij een hoeveelheidje stukken en daar mag jij het mee doen... om het maar als rijdende rechter te zeggen. Ja. En... Uh, je moet dan constateren dat er allerlei figuranten uit beeld zijn verdwenen. Om, om naar volgbare redenen. En dan ontdek je soms in een volgende tranche, het volgende deel van de zaak. Oh, daar is die gebleven. Ja. Oh, dus die bleek. Ja. Okay, en dat gaan... is de harde realiteit. We moeten er even uit voor sterrennieuws en zo meer. Daarna hebben we het nog verder over de burgerinfiltrant. Over de wet bibop. Telefoon- en internettaps als we daar aan toe komen. Tot zo na het nieuws.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 BDO omdat mensen tellen. Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen en krijg een iPad cadeau. electric.nl. Professionals die net als ik ook vinden dat mensen tellen, kijken op werken bij bdo.nl. Dit is Radio 1.